Since my man and I ain't together Keeps raining all the time Keeps raining If he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray; the Lord above will let me.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 en in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS journaal. De KLM schrapt vanwege de storm van morgen tientallen vluchten naar bestemmingen in Europa. Schiphol kan morgen minder vluchten aan omdat door de wind minder start- en landingsbanen beschikbaar zijn. De ANWB verwacht morgenmiddag grote drukte op de wegen... vooral omdat veel mensen eerder naar huis gaan vanwege het Sinterklaasfeest. De NS houdt vast aan de normale dienstregeling. Het KNMI heeft vanmorgenmiddag code oranje afgekondigd... voor de provincies Friesland, Groningen, Noord-Holland en Zuid-Holland. In de rest van het land geldt dan code geel. De storm wordt in de nacht van donderdag op vrijdag gevolgd door springtij. Waterkeringen en zeesluizen worden uit voorzorg afgesloten. De agent die verdacht wordt van het doodschieten van de 17-jarige Rishi uit Den Haag wordt bedreigd. Rishi werd een jaar geleden op station Hollands Spoor doodgeschoten door een agent... die dacht dat de jongen een wapen wilde pakken. Vanwege de bedreigingen mag de agent anoniem aan de zitting deelnemen. Het publiek kan de zaak alleen volgen via een videoverbinding. Zo'n 40 van de directeuren van woningbouwcorporaties... verdienen vorig jaar meer dan de nieuwe norm van minister Blok, blijkt het onderzoek van de NOS. Blok wil het salaris van de bestuurders beperken. Vanaf volgend jaar gaan ze daarom minder verdienen. Afgaand op de gegevens van vorig jaar moet zeker 38% van de directeuren volgend jaar salaris inleveren. In de eredivisie is het inhaalduel tussen ADO Den Haag en Heerenveen geëindigd in 1-1. Van Duinen zette ADO in de 70ste minuut op 1-0. Maar in de extra tijd maakte Ottiga Ottinga de gelijkmaker... Het weer vanavond: het regen van het noordwesten uit wordt het geleidelijk droog. In de avond en nacht klaart het tijdelijk op. Morgen gaat het dus stormen. Dit was het Nationaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM met nu Peaceful Radio. Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio, aflevering 948. We gaan zo beginnen met de muziek van Rishi en Harshil. Met Shaman's Return. Dat is hun nieuwe CD. En uh, zoals gewoonlijk altijd heerlijk swingend, gaan wij dit twee-uur-durende New Age muziekprogramma mee beginnen. Ga maar slecht voor zitten. Wil je meer informatie? Piesvoorradio.eu